6 uur. Het NOS Journaal. Na net wel. een Rode Kruis tegengehouden in Syrische stad Homs. Minister De Jager hoeft geen versoepeling Europese begrotingsregels. Een wandelend jongetje aangevallen in Safari Park Beekse Bergen. <totstuken> In Homs hebben Syrische troepen medewerkers van het Rode Kruis... en de Syrische Rode Halve Maan tegengehouden... toen die in de wijk Baba Amr gewonden en zieken wilden helpen. De hulpverleners waren met voedsel en medicijnen naar Homs gereden... in de veronderstelling dat het bewind toestemming had gegeven voor de hulp. Bij het naderen van de wijk Baba Amr... werden de vrachtwagens en ambulances tegengehouden. Het internationale Rode Kruis in Genève heeft woedend gereageerd... en noemt het onacceptabel dat gewonden niet mogen worden geholpen. De wijk Baba Ammer is zwaar getroffen door wekenlange aanvallen van het leger. Gisteren gaf het vrije Syrische leger de strijd op in de wijk nadat de regering had gedreigd met een groot offensief. Minister De Jager vindt dat Nederland zich aan de Europese begrotingsregels moet houden. Na de ministerraad zei hij dat hij bij de Europese Commissie niet gaat bedelen om clementie. De regels zijn streng en die moeten we ook handhaven, zei hij. Gisteren berekende het Centraal Planbureau dat het kabinet volgend jaar 9 tot 16 miljard euro moet bezuinigen, omdat het begrotingstekort oploopt naar 4,5 procent. De jager zei dat de begrotingsregels enige ruimte kunnen bieden... maar dat is aan de Europese Commissie en die wil ik niet voor de voeten lopen, zei hij. Spanje gaat de doelen voor het terugdringen van het begrotingstekort dit jaar niet halen. Het tekort zal oplopen naar 5,8 procent. Dat heeft de Spaanse premier Rajoy gezegd na afloop van EU-beraad. De Spaanse regering heeft voor miljarden aan bezuinigingen aangekondigd... maar het doel van een tekort van 4,4 procent voor dit jaar is te ambitieus, zei hij. Minister Schippers vindt dat ziekenhuizen zoveel mogelijk borstbesparende operaties moeten uitvoeren bij vrouwen met borstkanker. Uit een groot internationaal onderzoek blijkt dat het vaak niet nodig is om één of beide borsten te amputeren. Een borstsparende operatie biedt op lange termijn net zoveel kans om te overleven als een borstamputatie. Minister Schippers noemt dat fantastisch nieuws voor vrouwen. Als amputaties niet nodig zijn, moeten ze ook echt niet meer gebeuren, zegt de minister. De glamidia-thuistest, die binnen 30 minuten een uitslag geeft, werkt niet goed. Dat zegt de GGD Amsterdam na aanleiding van onderzoek in Nederland en Suriname. Bij het onderzoek werden ruim 900 vrouwen in Paramaribo getest. In de helft van de besmette gevallen gaf de test geen besmetting aan. En dat is in strijd met de regels van de Wereldgezondheidsorganisatie. De test wordt verkocht via internet. Een gewone SOA-test is af te halen bij de huisarts of de GGD. De export naar Oost-Europa is de afgelopen tien jaar verdubbeld... blijkt uit cijfers van ING. Inmiddels gaat meer dan acht procent van de Nederlandse producten naar Oost-Europa. In 2001 was het nog maar vier procent. Vooral de machinebouw en de transportmiddelenindustrie... zijn verantwoordelijk voor de groei. De belangrijkste bestemmingen in Oost-Europa zijn Polen en Rusland. Polen is tegenwoordig in omvang de achtste exportpartner van Nederland. Volgens ING zal de uitvoer naar Oost-Europa de komende jaren verder groeien. Een jongen van negen is in safaripark Bergen aangevallen door een cheetah. Hij is gebeten in zijn bovenarm en moest in het ziekenhuis worden gehecht. De jongen was met zijn moeder en nog een paar mensen op bezoek in het park. Ze dachten dat ze uit het gevaarlijke gebied waren en wel uit konden stappen voor een wandeling. Het jachtluipaard merkte hen op en viel de jongen aan. Hij werd ontzet door een medewerker van het park. Bezoekers in een bus zagen het gebeuren. Alle bezoekers die de afgelopen nacht bij een bezoek aan een kartcentrum in Stadskanaal omwel werden, zijn uit het ziekenhuis ontslagen. Vannacht melden 23 bezoekers zich bij ziekenhuizen met een koolmonoxidevergiftiging. De bron van de koolmonoxide is nog niet bekend. Het kartcentrum blijft daarom voorlopig nog dicht. Over de snelweg A27 bij Utrecht wordt een megaviaduct geplaatst. De snelweg wordt de komende nachten enkele keren afgesloten... om het gevaarte van 140 meter te installeren. De verkeersbrug is nodig voor de uitbreiding van het spoor... tussen Utrecht en Houten. Op het oude viaduct rijden straks alleen treinen. De nieuwe brug is voor de auto's. De brug van staal en composiet is uniek... omdat er zeer zwaar verkeer overheen kan rijden... terwijl de constructie zelf weinig weegt. Het viaduct wordt begin april in gebruik genomen. Het weer vanavond opklaringen, vannacht weer bewolking met hier en daar nevel of mist. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgen overdag veel bewolking, met alleen in het zuiden, later op de dag wat zon. Het wordt hooguit 13 graden. S'avonds en s'nachts is er regen. Zondag en de dagen daarna daalt de temperatuur en is er kans op nachtvorst awb verkeersinformatie Er staat nog maar 30 kilometer file. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... staat de langste file tussen Leidse Dam en Zoeterwouden 8 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor Hoogmaade, 2 kilometer file, 3 rijstroken zijn daar dicht. Frenk Barendse is manager van Ali B. En dat vereist een bepaalde flexibiliteit. Op één dag moet hij zo'n schakelen van WordChild de wereld daardoor tot een optreden in Applegendam. Voor Frank is het dus belangrijk om altijd en overal zaken te kunnen doen. En gelukkig heeft hij daar met T-Mobile een minstens zo flexibele partner voor. Altijd samen met T-Mobile Zakelijk. Meer weten over Frank Barendsen? Volg hem op t-mobile.nl/slash ondernemen.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 T-Mobile helpt Frank onder andere met de Flex Bedrijfsbundel. Hiermee komen belminuten die hij niet gebruikt vanzelf terecht bij zijn collega's. Kijk op T-Mobile.nl/ondernemen. Vanavond in De Ombudsman. Gezinsvoogden bepalen of kinderen uit huis geplaatst moeten worden. Ze hebben een baan met veel macht. Maar wat als die macht misbruikt wordt? De onaantastbare positie van de gezinsvoogd in De Ombudsman. Vanavond om tien voor negen bij de Vara op Nederland 2. NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele avond. Nieuwe huurders bij Vestia moeten meer huur gaan betalen. Er is ophef over BCL Proactive. De autoverkoop is gigantisch gedaald. Minister de Jager gaat niet bedelen in Brussel. En we hebben natuurlijk ook de Wereldbeker in Tialf. Daar zit voor ons verslaggever Sebastian Timmerman. En die kijkt naar uiteindelijk Diana Valkenburg op de 5 kilometer. En ze is aan het afzien. Ze heeft nog een uh, dikke ronde af te leggen. Meer dan een ronde. Eén ronde van 400 meter. En inmiddels ietsje minder dan de 100 meter. Ze gaat de bel zo horen voor de laatste ronde. Bij de vorige doorkomst was ze nog uh, iets langer, langzamer dan Masako Hozumi. Dat is ze nog steeds. Sterker nog, ze is nu veel langzamer. Want de rondetijden gaan de lucht in. Ze verloor anderhalve seconde in de voorgaande ronde. En dan wordt het nog spannend of ze binnen de tijd gaat eindigen van Marije Joling. Dat zou ze normaal gesproken wel moeten doen. En als ze dat doet, dan zou ze formeel naar de weken afstanden mogen. Samen met Anouk van der Weijden en Jurie Voorhuis. Maar Diana Valkenburg is meer een die zich richt op de 1500 en de 3 kilometer. Dus misschien geeft ze dat ticket wel terug. Daar komt ze de laatste 100 meter op gereden. Hecht helemaal moe. Alle kracht is uit de benen weg. Ze wankelt eigenlijk alle kanten op. De snelste tijd blijft gewoon ook staan op de naam van achter de naam van Masako Ozumi. Ze is met v Wel iets sneller dan Marije Joling was. Dus formeel zouden uh, Valkenburg, Anouk van der Weide en Jorien Voorhuis... na het WK mogen op de 5 kilometer. Maar nogmaals gezegd, misschien dat Diana Valkenburg het ticket wat teruggeeft. Minister de Jager zegt het nog eens luid en duidelijk: 3% is 3%. En daar houd ik me aan. En dan gaat ook niet in Brussel bedel om clementie. In Den Haag zit Joost Vullings. Joost, uh, nou, dat lijkt er toch sterk op dat de jager een uh, signaal wil afgeven. Maar waarom wil hij eigenlijk dat signaal afgeven? Ja, omdat minister de Jager gisteren zei dat de Europese regels wel enige ruimte laten. Uh, en die uitspraak werd breed geïnterpreteerd in alle ochtendkranten: van nou, die minister de Jager die wil wel marchanderen met die 3%-norm. Het mag wel een onsje minder, en terwijl hij zelf juist zo streng is voor andere landen, nou, dat beeld, dat moest worden rechtgezet. Nou, laat ik in ieder geval heel duidelijk zijn dat er geen ruimte is wat mij betreft in het wel of niet handhaven van de Europese begrotingsregels. Die zijn streng, daar ben ik ook groot voorstander van, en die moeten we ook handhaven. Het is dus voor mij een, een, een absolute vereiste dat Nederland, juist nu, uh, wij zo sterk ook... Uh, hebben getamboureerd, zou je kunnen zeggen, op strenge regels... dat we ook daar aan ons houden. gaat niet bedelen in Brussel voor clementie. Nee, ik ga niet uh, bedelen voor clementie. Ik ga altijd met een vier- en opgeheven uh, hoofd naar Brussel en anders niet. Het is belangrijk dat uh, we regels hebben. Uh, die regels schrijven nooit voor dat in alle, alle, alle omstandigheden zonder enige vorm van uitzondering een bepaald percentage in een bepaald jaar moet worden gehouden. Dat is het, was dus een beetje misverstand. Dat uh, heb ik ook gisteren uh, proberen weg te nemen. Maar dat wij ons aan de regels moeten en zullen houden, dat staat voor mij als een paal boven water. Ja, duidelijke taal. Hij is voor een streng beleid, hij houdt zich eraan en hij zal niet vragen om een uitzonderingspositie. Ja, het was een beetje een misverstand, maar hij zei toch gisteren echt dat de Europese, ruimte, de Europese regels wel enige ruimte laten. Wat is dat dan? Is dat dommigheid, bewust? Uh, wat, wat, wat zit erachter? Nou ja, het is vooral, denk ik, verkeerd geïnterpreteerd of hij heeft het niet goed uitgelegd. Want wat hij had willen zeggen is dat er altijd uitzonderingen mogelijk zijn op de regels, uh, maar hij zei er wel bij, het is aan de Europese Commissie om daarover te beslissen en niet aan de lidstaten zelf. En zoals gezegd, nou ja, ik ga ook niet om zo'n uitzonderingspositie vragen, dus zal het ook niet gebeuren. Nee, en dat kan natuurlijk ook niet meer, want vandaag heeft onze premier Mark Rutte in Brussel dat nieuwe strenge begrotingsverdrag ondertekend. Ja, klopt. Uh, hoewel de, de afspraken voor 2013, dat zijn nog oude afspraken, daar is dat verdrag niet op van toepassing, dat is meer voor de toekomst. Maar goed, ja, uh, de, wij zijn heel erg voor uh, begrotingsdiscipline en uh, de premier houdt zich daar ook echt aan vast. Uh, kan ook bijna niet anders. Wij zijn ook het land dat dat dat Verdrag, heel hard voor gelobbyd heeft. Uh, wij zijn het strengste jongetje van de klas. Uh, dus vanuit Brussel uh, vertelde premier, premier Rutte nog eens... waarom bezuinigen zo nodig is. Ik denk dat in, in de Nederlandse psyche, in, in onze traditie zit... dat wij onze overheidsfinanciën op orde willen hebben. Nederlanders worden, en daar ben ik ontzettend blij in zo'n land te wonen... worden onrustig van grote overheidstekorten. Omdat zij instinctief aanvoelen dat het betekent... dat in de toekomst de belastingen plotseling omhoog moeten. Dat bedrijven niet meer naar Nederland komen om te investeren. Mensen voelen dat diep van binnen. Dat is typisch iets Nederlands. En laten we daar blij mee zijn. En wat we moeten bereiken is dat de overheidsfinanciën... ook daadwerkelijk eh, zo snel mogelijk weer op orde komen. Want die lopen nu te veel uit te passen. Nou, je hoort het, Bert, het zit in onze psyche... om de ja. overheidsfinanciën op orde te hebben. En Rutte ziet degelijke financiën... dat verhaal horen we vaak de laatste dagen... als voorwaarde voor economische groei. Degene van de Nederlanders, uitgelegd door de premier. Dank je wel, Joost. Woningcorporatie Vestia gaat de huren voor nieuwe huurders met 9% verhogen. Daarnaast wil het noodleidende bedrijf de financiële positie verbeteren... door meer woningen te verkopen. Blijkt allemaal uit een brief van het nieuwe Vestia-bestuur... aan de huurdersvereniging. Gert-Jan Dennekamp die heeft die brief gelezen. Uh, Gert-Jan, in een eerste reactie destijds... toen de financiële problemen bekend werden... zei Vestia de huurder merkte niets van. Dat klopt dus niet. Nee, dat klopt niet. Vestia kampt met grote financiële problemen... en de huurders zullen dat wel degelijk merken, blijkt uit de brief... die naar de huurdersvereniging is gestuurd. In die brief schrijft de interimbestuurder Jacques Thiele... dat er nu gewerkt wordt aan een herstelplan. En daarin staat dat in ieder geval een flinke huurverhoging noodzakelijk is... De huren voor nieuwe huurders, dus mensen die een woning gaan betrekken bij Vestia zullen gemiddeld met 9% stijgen, schrijft hij. En eh, dat betekent dat Vestia toch zoekt naar manieren om geld te verdienen... om die financiële put een beetje te dempen. Ja, ik kan me zo voorstellen dat de huurders er niet echt tevreden mee zijn. Nee, Ronald Paping van de Woonbond die is heel duidelijk. Hij vindt het een schandalige brief. Ja, ik vind dat een uh, schandalige brief. Een maand geleden heeft Vestia nog geschreven... dat de huurders er uh, niets van zouden merken van het risico-financieringsbeleid. En laten ze eens even goed kijken naar de bedrijfsvoering... en allerlei commerciële projecten die ze doen. Uh, maar het kan niet de bedoeling zijn dat de huurders straks... de dupe worden van het uh, Vestia debakel. Ja, want de bestaande huurders zouden worden ontzien. Maar natuurlijk, uh, zegt Paping, als zij gaan verhuizen dan zullen ze in die nieuwe woning ook geconfronteerd worden... met een forse verhoging. Dus hij zegt, zoek naar andere middelen om aan het geld uh, te komen. De voorzitter van de huurdersorganisatie van Vestia, Paul van Beckham... die reageert tegenover ons wat verslagen op de brief. Hij zegt, ik kan er wel heel veel van vinden... maar misschien moet het gewoon uh, gebeuren. Ja, maar als ik het goed begrijp, blijven de huidige huurders dus buiten schot. Nou, niet helemaal, want iedereen met een inkomen boven de 43.000 euro... zal te maken krijgen met een huurverhoging van 5%. Het, kabinaat, het kabinet wil dat. De Kamer moet daar overigens nog mee instemmen. En corporaties kunnen zelf beslissen of ze dat ook gaan doen. Nou, Vestia heeft in het verleden steeds aangegeven dat men dat niet nodig vond. Maar nu zegt Vestia in deze brief eh, dat men dat beleid gaat uitvoeren... en ook het maximum gaat uitvoeren, namelijk een huurverhoging van 5%. Hm. Nou, daarnaast worden woningen verkocht, een substantiële verkoop... en daarvoor is de huurder als eerste, krijgt de woning aangeboden... Maar daarna zal de woning ook worden verkocht op de vrije markt. Dus als er woningen vrijkomen bij Vestia... dan zal men proberen die te verkopen in eerste instantie aan de huurder. Ja. Als die geen interesse heeft, dan aan anderen. En een deel zal worden verkocht aan andere corporaties. Ja, nou komt dit bericht samen met het bericht van gisteren... dat de oud-directeur Erik Staal 3,5 miljoen euro heeft meegekregen. Dat heeft formeel zeker niks met elkaar te maken. Nee, um, dat heeft uh, althans niet de bedragen. Want de problemen van Vestia zijn vele, vele malen groter. Uh, in totaal heeft Vestia onlangs een lening moeten aangaan van 1,7 miljard. En dan zijn die 3,5 miljoen natuurlijk een, is een druppel op een uh, gloeiende plaat. Maar het geeft wel uh, in ieder geval voedsel aan de verontwaardiging... bij veel uh, huurders die zeggen van ja, de problemen zijn ontstaan. De man had een, uh, een uh, vorstelijk uh, salaris... En uh, toen hij vertrok bleek dat salaris nog niet voldoende... en kreeg hij ook nog 3,5 miljoen mee uit uh, uh, de pot voor uh, zijn uh, pensioen. Maar die 3,5 miljoen zorgen nu niet voor de problemen. Die problemen zijn echt vele malen uh, groter. En het geld dat Vestia moet zoeken gaat dus om veel meer geld... en daarvoor zijn echt omvangrijke verkoopacties noodzakelijk. Dus die grootste coöperatie die Vestia nu is... nou, binnenkort en misschien over een jaar of anderhalf jaar... Is Vestia dat niet meer? Want dan zal men een groot deel van die portefeuille hebben verkocht. Verkoop en verhogen van de huren voor nieuwe huurders. Dankjewel, Gert-Jan Dennekamp. Straks een margarinesmeersel van Beecel is onder vuur komen te liggen. Verkeersinformatie: Edwin Gerritsen. Het begint langzaam minder te worden. Ja, op de meeste plaatsen is de avondspits wel voorbij. We staan er zijn dan wel wat lange files op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam staat verzoek de 7 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor Hoogmalen staat 4 kilometer file. De rijbaan is daar tijdelijk dicht. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Consumentenorganisatie Foodwatch zet grote vraagtekens bij... BCL Proactive Margarine. Unilever claimt dat deze boter het cholesterolgehalte verlaagt. Maar volgens Foodwatch vormen de toegevoegde plantensterolen... een gevaar voor gezondheid. Er zijn aanwijzingen die... Uh schadelijke effecten van plantenstrolen op de mens uh, aantonen. En daarom is Foodwatch van mening dat producten zoals BCL Proactief... niet in de supermarkt verkocht zouden moeten worden... maar eigenlijk thuishoren uh, in uh, de apotheek, omdat het uh, een medische werking heeft. En Unilever eerst moet bewijzen dat dit product daadwerkelijk veilig is... voordat het op de markt komt. We gaan er verder over praten met professor Martijn Kataan... Emeritus Hoogleraar Voedingsleer. Heeft Foodwatch hier een punt? Um... Ja, er zijn inderdaad twijfels of uh, ProActive inderdaad minder hartinfarcten veroorzaakt... Dat is een hele unieke situatie, want het verlaagt wel het cholesterol. En vrijwel alles wat het cholesterol verlaagt, verlaagt de kans op hart- en vaatziekten. Maar in het geval van Proactive zijn we er niet zo zeker van. Die gevaren verder, uh, dat, uh, daar kan ik niet in meegaan. Dat is bekeken door alle instanties die erover gaan en die zeggen allemaal dat is oké okay. Ja, nou maar ja, goed, Voethoort zegt dat de kans op hart- en vaatziekten zelfs kan toenemen. Ja, er zijn met name wat Duitse onderzoekers die denken dat dat niet goed zit. Daar staan er andere onderzoekers over die zeggen dat het hartstikke prima zit. Uh, als je alles bij elkaar optelt, blijf je zitten met een groot vraagteken. En de enige manier om dat op te lossen is een groot onderzoek wat 50 of 100 miljoen euro kost. En Unilever die staat natuurlijk niet te springen om dat te doen. Nee, uh, overigens, want we hebben nog eens een keertje zo'n pakje gekocht. Uh, op die boter staat niet vermeld dat het het risico op hart- en vaatziekten verlaagt, hè? Uh, nee, dat, dat mag niet, want dat zou een medische claim zijn en dat uh, mag volgens de wet niet. Nee, maar er staat wel een hartje op en Precies. de Nederlandse Hartstichting staat er zelfs bij, dus de boodschap is wel duidelijk. Ja, de Unilever beweert dat er geen gezondheidsrisico's uh, uh, zijn. Kunnen ze dat dan ook weer op hun beurt zeggen? Zo hard? Ja. Ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. Behalve natuurlijk dat vraagteken rond de hart- en vaatziekten. Uh, gaan die er echt van omlaag of doen het helemaal niks? Of zelfs nog een vraagje: zou het zelfs nog uh, verslechterend kunnen werken? En die twijfel neem je niet weg. Nee, nou ja, er staat ook iets geks op. Hè? Als je dat pakje dan heel goed bestudeert, dan zijn er altijd weer van die kleine uh, lettertjes uh, uiteindelijk. En dan staat dat zwangere vrouwen moeten eerst de huisarts raadplegen omdat ze speciale voedingsbehoeften hebben. Ja, maar het is bij zwangere vrouwen nog een wonder dat ze überhaupt kunnen eten. Want dus, <laughs> zodra er ook maar ergens één heel klein centje is van... zou het wel nog goed zitten, is het onmiddellijk van... oh nee, dat moeten zwangere vrouwen niet eten. Uh, dus daar moet ik me niks van e aantrekken, ook als, als niet-zwangere man. Uh, als niet zwangere man uh, moet u daar zich sowieso niks van aantrekken. Behalve als u een zwangere vrouw heeft. Ja. Maar uh, uh, dat, is, dat zijn niet de serieuze zorgen. En ook die zorgen van dat het de vitamines zou verstoren nou, dat is niet het probleem. Daar is uitgebreid naar gekeken. Nee, het draait echt om de vraag van. Uh, moet je nou dat geld ervoor uitgeven terwijl het toch onzeker is of het iets goeds doet voor je. Nou ja, de Hartstichting zegt, uh, uh, het is wel degelijk goed, ze bevelen het zelfs aan. Ja, nou, dat vind ik uh, niet zo verstandig van ze. Ik gebruik mijn diplomatieke taal, onder vier ogen druk ik me wel eens krachtig uit. Ik, dat hadden ze nooit Hartstikke moeten dom, doen, natuurlijk. Ja. He, niet niet om, vanwege de vraag of het wel of niet werkt, maar je moet als hartstichting je reputatie niet, bet, niet op het spel zetten om een, een product te verkopen. Ja. Nou, Foodwatch gaat nog verder. Die zeggen het moet eigenlijk gewoon dus nu uit de schappen worden gehaald he, van, de, van de supermarkt. Want, zeggen ze, het is een medicijn dat hoort thuis in de apotheek. Ja, nou, het is dus geen medicijn. Het is een definitie voor wanneer iets een uh, medicijn is en uit de schap halen is ook zin. Uh, kijk, uh, in de supermarkt is tegenwoordig de helft van de producten voorzien van een boodschap van dit is gezond. In een aantal gevallen is dat waar. In een groot aantal gevallen is het niet waar. En daar gaat binnenkort de bezem door. Want de ja. Europese voedselautoriteit die, uh, heeft zich daar krachtig over uitgesproken. Het is een kwestie van tijd voordat al die dingetjes de supermarkt uh, uitgaan. Uh, en uh, er blijven er een aantal over die inderdaad goed voor je zijn. Met minder zout, met minder verzadigd vet, met meer vezel. Uh, ga zo maar door. Dus uh, maar ja, die moet je niet allemaal in de apotheek zetten. Nee, en op minder zout, minder vet enzovoort moeten we toch al letten. Dat weten we uit andere campagnes. Meneer Katan, ja. ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Dag. 23 mensen zijn gisteravond onwel geworden in een kartcentrum in Stadskanaal. Vandaag lagen er nog vijf bezoekers in het ziekenhuis met Verslag Verslaggever Jessica van Spengen ging naar een kartbaan in Dordrecht. Viel ze midden in een vrijgezellenfeestje. feestje. Hij heeft een roze konijnenpak aan en gaat zo de kartbaan op. En een konijnenpak, ja, dat gaat helemaal goed komen. En gewoon uh, lekker karten. Lekker karten. Het ruikt in een kartbaan naar rubber en natuurlijk naar uitlaatgassen. Kom monoxide ruik je niet, maar dat wordt hier wel gemeten, vertelt Bert Winkler van de kartorganisatie. Een heel klein sensortje, dat zit uh, middels een bekabelingssysteem gekoppeld aan een computerkastje. Dit sensortje meet de CO, waar de koolstofmonoxide in de lucht. Als het teveel gemeten gaat worden, dan stoppen we de, de kartsessie, maar we hebben zoveel overcapaciteit in de afzuiging, dat dat nooit kan gebeuren. Er is zelfs onderzoek naar gedaan. Toen had een groot deel van de kartbanen het niet op orde. Dat klopt. En ...zijn wij ook als uh, branchevereniging uh, met z'n allen om de tafel gaan zitten... ...om te kijken hoe we dit probleem zo snel mogelijk oplossen. Uh, met name de luchthoeveelheid in de hal... ...en het aanpassen van karts dat de uitstoot bij de bron dus minder is. Is er genoeg controle? Ik heb ze hier al een tijdje niet gezien. Uh, Keuringsdienst van Waren of arbeidsinspectie? Maar zou er meer controle moeten zijn? Overcontrole is ook niet goed... ...maar ik denk dat er her en der wel gekeken kan worden... ...of het allemaal volgens de huidige regels en normen gebeurt. ja. De inspectie geeft toe dat ze alleen optreedt als er klachten zijn. Gevolgen voor bezoekers van kartbanen zijn niet, vrij, zijn niet blijvend. Dat zegt een toxicoloog van de GGD in Groningen. En dan van de kartbaan naar de weg. De autoverkoop Die is vorige maand met 10% gedaald. Dan vergelijken we het met de cijfers van februari vorig jaar. Blijkt uit cijfers van de brancheorganisatie RAI en BOVAG. Directeur Olaf de Bruin is van de RAI-vereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh ja, goedenavond is het ondertussen al, hè? als we bij de tijd blijven. Vorig jaar werd er in dezelfde periode dus nog uh, een plus genoteerd in de autoverkopen van ongeveer 15%. Maar dit jaar is het hommelus. Hoe komt dat? Nou, hommelus uh, zou ik zeker niet willen zeggen. 2011, uh, vorig jaar, is een heel goed jaar geweest in uh, de automarkt. Had alles te maken natuurlijk met wat minder jaren in 2009 en 2010. Waardoor vorig jaar een uh, stukje inhaalvraag geweest is. Uh, Uitgestelde aankopen werden op dat moment uh, gedaan. Hadden een piek in de markt, uh, ruim 550.000 auto's. Ja. Een van de beste jaren in dit uh, decennium. En ja, toen was al de logische verwachting, die, uh, die verwachting hebben wij eigenlijk al vorig jaar in november uitgesproken, dat uh, voor 2012 de markt weer een stapje terug zal gaan doen en rond uh, de 500.000 auto's zal gaan uitkomen. En als we de cijfers optellen, hoeveel komen we dan uit met uh, stukje uitstel, zal ik maar zeggen? Uh, we bedoelen, uh, zeg maar, vorig jaar ten opzichte van het jaar. De hoeveel woorden? auto's er nu verkocht zijn? Over ze nu verkocht zijn. Nou, over de maanden januari en, uh, en februari zijn er op dit moment 123.000 auto's verkocht. Ten opzichte van vorig jaar 114. Dus dat is een procent of uh, acht minder dan vorig jaar. Ja, en welke merken doen het nou nog wel goed? Nou, zeg maar, op dit moment uh, de merken die het echt goed doen, uh, het volume doen, zijn, volume merken, uh, zijn uh, Ford en Volkswagen, Opel, Peugeot. Uh, Renault's en andere merken die op dit moment uh, goed scoren. En... Maar nogmaals, uh, de totale markt uh, kunnen wij zeker niet uh, somber over zijn. Wij zijn heel tevreden over uh, uh, een markt die richting 500.000 doods gaat. Ja, en zijn dat de merken die het goed doen? Zijn dat de kleinere auto's? Is daar nog iets over te zeggen? Ja, in het algemeen kunnen we dat zeker zeggen. Uh, we hebben natuurlijk een uh, markt op dit moment die uh, vrij sterk uh, gericht is op uh, kleinere auto's. Dat heeft alles te maken met uh, de huidige belastingwetgeving. Er zijn nog steeds veel auto's die belastingvrij gekocht worden. Dus dat betekent dat daardoor uh, veel kleinere auto's uh, ja, dominant zijn in de verkopen. Goed. Het gaat best goed, maar iets minder goed dan vorig jaar. Dat is de conclusie. Ja, maar, Meneer De Bruyne, nou, ja, nou, ik, ik, ik wou het afbreken, want ik wil even naar het slot, u misschien ook wel, van de vijf kilometer schaatsen. Ja, we gaan weer naar kijken. Oké, okay, we luisteren oh, naar oh, Sebastian Timmerman, want die heeft het slot. En hier komt Stablikova En, nou, die wint. Ja, zoals ze eigenlijk bijna altijd doet op de 5 kilometer. Maar het hing erom, hoor. 6-52-51. trouwens een hele sterke tijd. Dat is de derde tijd ooit gereden hier in, in Tiaf. En 652 51 Daarmee is ze, even kijken. Maar zo'n 18e, bijna 19e sneller. Van een seconde sneller dan Stephanie Beckett, de Duitse. Die de lat erg hoog had gelegd in de voorlaatste rit. En ik had al even teruggezocht wanneer de laatste Nederlaag was van Martina Sablikova op de 5 kilometer. Want ik had het voorgevoel dat het eraan zat te komen. Nou, Bekkert deed het bijna. Maar Sablikova, die uh, laat toch eventjes zien wie de beste 5 kilometerrijdster is ter wereld. Zij wint voor Beckert En wat een verschil tussen die twee en de nummer drie. Derde wordt namelijk Claudia Perstijn. Het verschil tussen de winnares Sablikova en Perstijn is bijna 13 seconden. Twee dames zijn top op de 5 kilometer. En de rest vecht voor brons. Daar lijkt het op. Perstijn, dus derde. Beste Nederland. Nederlandse wordt in deze A-divisie Diana Valkenburg op de zevende plaats. Zij gaat normaal gesproken met Anouk van der Weijden en Jorien Voorhuis... naar de wekenafstanden over drie weken hier in Eerveen op deze vijf kilometer. Goed, en wat hadden we straks nog op het programma staan, Sebastian? We, we krijgen nog de 1500 meter bij de mannen. Dat is altijd uh, ja, een van de mooiste afstanden. Misschien wel de mooiste afstand die er is. En wie zijn daar de kanshebbers qua Nederland ook? Uh, nou, we krijgen Koen uh, in, de actie, in de actie in de eerste rit. Tegen uh, Rian Ket uh, gaat hij het opnemen. En uh, natuurlijk Stefan Groothuis, daar is hij weer. De wereldkampioen sprint, rijdt tegen Kjeld Nuis in de achtste rit. En in de laatste rit de nummers 1 en 2 van het wereldbekerklassement... tegen elkaar Shawnee Davis en Hobart Buckel. Bukkou is ook de wereldkampioen op deze afstand... Dus er zitten een aantal mooie ritten in. Goed, kunt u meegenieten van, ook hier op Radio 1... aan de hand van Sebastian Timmerman. Gaan wij naar Joost, Joost Eertmans. Joost, waar ga jij het over hebben vanavond? Bert, we gaan het niet hebben over identiteiten. Uh, althans, met een U-bocht kom je er ook weer op uit. Maar we praten over Rutte, Wilders en Verhagen... want zij duiken onder, zoals je weet, vanaf maandag in het Catshuis. Nou, we weten waar ze zitten, inderdaad. Ja, er zijn veel tunnels, volgens mij, in het Catshuis. Oh, dat dus weet jij kon, weer. Ze komen altijd weer ergens anders uit dan je ze verwacht. Maar ze gaan dat gapende tekort uh, van nou in ieder geval minstens 12 miljard weg uh, proberen te werken. En er komen allerlei scenario's voorbij. En allerlei hervormingen moeten er, moeten er komen. Maar er is volgens mij maar één route die naar het, uh, de helstaat leidt. En dat is veel minder gaan uitgeven. Wanneer wordt het nou eens duidelijk? Er komt gewoon te weinig binnen. Er gaat te veel uit. Maar dan moet je niet zeggen, we moeten meer binnenhalen. Nee, je moet minder uitgeven. De bottenbel is het enige instrument dat gebruikt moet worden door het. Uh, Trio En ik ga het zo bediscussiëren met Ronald Plasterk. Die staat weer uh, voor een arena vol met leeuwen in, in Groningen. Want daar gaat hij zich uh, weer kandideren voor zijn uh, PvdA-fractievoorzitterschap. Uh, maar ik wil van tevoren hem even opwarmen in een mooie uitzending van Avondspits... waarin ik uh, bepleit dat Nederland onverkort terug moet naar de nullijn... niet meer uitgeven dan we binnenkrijgen. Nou, de lijnen staan hier open, Bert, dus uh, ja. ook jij mag meedoen. Ja, volgens ja. mij heb je vandaag hashtag uh, heilstaat? Hashtag Heilstaat. Je onthoudt altijd de belangrijke dingen van wat ja. ik zeg. Dat waardeer ik. Uh, hashtag Heilstaat, hashtag Eerdmans, uh, hashtag Nullijn. Alles is mogelijk. 0800 1121. Lijnen staan open in Capelle. Ga bellen, want uh, we gaan van start met avondspits zometeen. En dat doen we direct naar het voorgelezen NOS-journaal van half 7. Bert, een fijn weekend. En wij nee, hopen, okay. dankjewel, we hopen u te spreken. Tot zo. Schade aan uw autoruit is al geen feest. Maar tijdens feestdagen is het helemaal vervelend. Gelukkig staat Carglass ook dan voor u klaar in noodgevallen. Op dag, met Pasen of Pinksteren, noem ze allemaal maar op. Net wat meer doen, dat doen we graag bij Carglass. Want nu krijgen we negen van onze klanten voor onze service in huis. En daar maken we graag een tien van. Carglass repareert. Carglass vervangt. Vanavond in de Ombudsman.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 In Homs zijn medewerkers van het Rode Kruis en de Syrische Rode Halve Maan... tegengehouden door het leger toen ze in de wijk Baba Ammer... gewonden en zieken wilden helpen. Ze dachten dat ze toestemming hadden. Het internationale Rode Kruis in Genève is woedend... en noemt het onacceptabel dat gewonden niet mogen worden geholpen. De wijk Baba Ammer is wekenlang aangevallen door het Syrische leger. Woningcorporatie Vestia gaat de huren voor nieuwe huurders met 9% verhogen... en meer huurwoningen verkopen... Vestia kwam in acute geldnood door speculatie op de beurs. Directeur Staal werd gedwongen op te stappen... en deze week werd bekend dat hij een pensioenbetaling van 3,5 miljoen euro meekreeg. De Woonbond noemt het schandalig dat Vestia de financiële problemen op huurders afwentelt. Leerlingen van HAVO en VWO kunnen blijven kiezen uit vier profielen. Minister Van Bijsterveld was van plan het aantal profielen terug te brengen tot twee. Maar daar komt ze nu van terug. Wel krijgen de scholen meer ruimte om zelf de profielen in te vullen. En wiskunde wordt op de HAVO een verplicht vak. Nou, tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Met mist- en nevelvelden, vooral rond de Wadden. Naar het zuiden toe opklaringen en in het zuiden gewoon weer wolkenvelden. Dat beeld dat zal wel een beetje gaan veranderen. De mistkansen blijven het grootst vannacht in het noordwesten van het land. De rest van het land gemengd beeld met af en toe wolken, af en toe een opklaring. En als het wat langer opklaart, kan het afkoelen tot 2 graden. Op andere plaatsen blijft het een graad of 6 dan morgen in de westkustgebieden, eh, dan kan op wolkenvelden die misschien een spatje regen brengen, vooral in het noordwesten en vooral in de ochtend. Daarna is het meest droog en gaan we de zon af en toe zien. En de zon heeft de meeste ruimte in het zuiden van het land, waar het 14 graden wordt. In het noorden 10 of 11 graden. Dan zondag gemiddelde graad of 10. De meeste neerslag valt in de nacht, maar ook overdag kan er nog wel een buitje vallen. Er is ook weer ruimte voor wat zon. En de dagen daarna gaat de temperatuur in elk geval verder omlaag en blijft het licht wisselvallig. Dinsdag overdag is het 7 graden en in de nacht vriest het licht. Aan de b verkeersinformatie. Er staan nog vier files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor Zoetewoude, 7 kilometer, door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. De A4 van Amsterdam naar Den Haag, voor Hoge Maalde, 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk. A12 van Utrecht naar Arnhem, voor knooppunt Waterberg 2. En op de A325 Nijmegen-Arnhem, voor Westervoort, 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Nederland moet naar de nullijn. Een goedenavond, dit is avondspits van WNL op deze vrijdagavond. Gaat Rutte de tering naar de nering zetten of worden we een knoflookland? Bel WNL. 0800 1121. Ombam hartig hard bezuinigen, dat is wat Rutte en zijn kabinet te doen staat. Nu blijkt dat we na onze hele grote mond richting menig Zuid-Europees land... zelf niet aan de Europese begrotingsregels dreigen te voldoen. Want we zakken volgens de laatste cijfers onder het afgesproken tekort van 3%. Volgend jaar geven we al 28 miljard meer uit dan er bij ons binnenkomt. Als waren we Grieken, moeten we weer extra lenen om het groeiende tekort nog te kunnen dichten. Wanneer gaat onze overheid nu eens doen wat iedereen zou moeten doen... niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt? Naar de zet inderdaad. Zolang er ambtenaren met 70% salaris thuis doorbetaald kunnen zitten... er 2000 boven de balkennorm zitten... er gouden vertrekregelingen en bonussen en snoepreizen bestaan... en dan weet je, er zit nog veel te veel luxe bij de overheid. Pak dat aan. Ambtenarenlonen lonen bevriezen, marktlonen bevriezen... en de broekriem aanhalen bij de overheid over de hele breedte. Dat is wat Rutte te doen staat op de kortst mogelijke termijn. Wel WNL. 0800 1121. Actie Schoon Schip, dat zeg ik. Code Rood is denk ik aangebroken. U kunt mij van het tegendeel overtuigen op 0800 1121. U kunt ook met me eens zijn, dat vind ik ook leuk. Dan is hetzelfde nummer. Of u gaat twitteren, dat kan via haakje, wat zeg ik, hekje, Eerdmans hekje. WNL-hekje, avondspits hekje, heilstaat, u kunt het allemaal uh, verzinnen. Maan doet dat, hij zegt, uh, niet nodig. Rutte moet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, EU en publieke omroep. Dan heeft de burger nergens last van. Daar kom ik een heel groot uh, deel in mee. En Arne Stierman twittert, eerdmans weer rukzikloos bezuinigen. Resulteert in meer gestaak. En dat brengt de economie nou ook niet echt op gang. We kunnen eens kijken, even de eerste beller die ons bereikt is Roel de Ruiter uit Goor. Ja, goedenavond. Ja, goeie ja, naam voor de rol, ik ben zeg maar. In principe met die mens, maar onder voorwaarden. Vertel. En uh, Ik vind namelijk dat diegenen die de crisis veroorzaakt hebben, banken die lichtzinnig kredieten hebben afgegeven, verzekeringsmaatschappijen die van afgegeven hebben, en uh, het feit dat er uh, 23.000 papieren en veel zijn uh, in Nederland van, vanwege het gigantisch soepele belastingregime, uh, ja. uh, die, die minder betalen dan een particulier, dan, dan denk ik daar moeten we in kijken. We moeten zelf bezuinigen, als overheid, ook als particulier waarschijnlijk. Maar ik wil, uh, diegenen die de crisis veroorzaakt hebben, die moeten aangepast. Dankjewel, je Rodder Ruiter. Ook de oorzaak pakt hij er nog bij. Het gaat mij om het gevolg. Volgens mij moeten wij naar de nullijn toe. Waar we in ieder geval naartoe gaan is Ronald Plasterk. Hij staat in Groningen speciaal voor ons even uit het debat, tenminste de voorbereiding daarvan, weggelopen. Meneer Ronald Plasterk, goedenavond. Goedenavond. Ronald, eh, Tweede Kamerlid en beoogd fractieleider van het PvdA. Je gaat weer eh, voor, eh, voor een mooi debat op in Groningen, begrijp ik? Ja, gaan we doen. Over de economie of andere onderwerpen? Ja, is, uh, elke avond worden er vijf onderwerpen gepakt. Dus uh, we gaan het over van alles hebben. Hartstikke goed. Nou, even een warming-up nu. Want we gaan, we gaan... ik stel het volgende voor. Kijk, we hebben andere landen constant de les gelezen hè, over die 3%. Dat, uh, dat moest gehaald worden. Daar konden we niet van afwijken. En nu laten we zelf de teugels vieren. Ik vind dat dat niet kan. Wat, wat zeg jij? Ik vind dat je Nederland niet met Griekenland kan vergelijken en moet vergelijken. Wij hebben hier de boel uh, beter op orde dan in Griekenland. Maar ook hier moeten we uh, de tering naar de nering zetten... en uiteindelijk niet meer uitgeven dan we binnenkrijgen. Alleen als we nu volgend jaar voor, voor meer dan 10 miljard zouden gaan bezuinigen... Ja, dan draaien we hier de economie de soep in. En daar zijn alle economen in de wereld het ook over eens van links tot rechts. Het heeft niks met politiek te maken. Dat is gewoon feitelijk zo. Dan valt de koopkracht weg... Um, dan het consumentenvertrouwen weg. Ja, en dan zitten we over twee ja. jaar met een nog groter tekort. Okay, ik geloof dat je de consument, dan moet je, dat vertrouwen moet je behouden. Daar ben ik het ook mee eens. Ik zou dat midden- en kleinbedrijf veel meer, meer steunen als, als, ik de, als ik jullie was. Maar het punt is dat de overheid zoveel vet heeft. Daar kan zoveel van af. Ik kan me niet voorstellen als de overheid minder gaat uitgeven. Dat je dan jezelf uh, ver, de crisis verergert. Sterker nog, ik denk ja, maar... dat er heel veel lucht komt voor veel meer innovatie. Op termijn zou dat kunnen, maar als je op zo'n korte termijn dat doet... dan ten eerste werkt het niet, hè? want als je nu tien ambtenaren uh, de, de wacht aanzet, zegt dan ben je niet opeens tien keer dat salaris uh, minder kwijt... want de mensen hebben recht op WW en dat, is dus, dat heet de uitverdieneffecten. effecten. Dus op zo'n heel korte termijn schiet dat eigenlijk niet op. En ik, ik vrees dus... Uh, dat wanneer het kabinet dat niet kan doen, dat ze dan toch gaan vervallen in uh, ja, lastenverhoging. En daar heeft wat u net ook zei, terecht zijn, heeft het bedrijfsleven ja. en de consument uh, heel veel last van. En verwacht je eigenlijk boetes, want dat is natuurlijk wat ons, boven ons dreigt als je rompuy hoort. Die zegt ja, uh, je, gaat, uh, je, gaat je, voldoen, hè, je gaat aan die 3% voldoen, ja. En anders dreigen er mogelijk boetes. En onze AAA-status, de AAA-status, die kan ook nog wel eens vervallen, waardoor je weer veel meer rente moet gaan betalen. Dus dat hangt wel degelijk als een zwaard boven ons hoofd. Ja, maar iedereen, zowel Europa als de markten die naar die AAA-status kijken... die kijken naar het complete plaatje. Dus wanneer je nu een goed plan maakt. Dus ik zeg helemaal niet van schuif dit allemaal naar, maar naar de toekomst. Laat onze kinderen dat maar oplossen. Nee, ik zeg je moet een plan maken waarbij je, waarbij je binnen twee, drie jaar... binnen die grens terechtkomt. Maar waarbij je ook voor de langere termijn structureel oplossingen kiest. Bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek aftrek en, nee. en nog een aantal andere belangrijke hervormingen. En dan, ja, dan snapt ook iedereen, ook in de markten... Dat het niet in het belang van, van de consument en van het bedrijfsleven ja. zou zijn om volgend jaar voor dat soort bedragen te bezuinigen. Maar ik geloof wel dat je gelijk dat dat er hervormd moet worden. Maar het is toch dweilen met de kraan open als je niet eerst gewoon je huishoudboekje op orde brengt. Ik, vind het, ik, ik verwijt dat overigens niet deze Tweede Kamer, ook de vorige en daarvoor niet. Het, het feit dat we zo'n grote berg van schulden hebben opgebouwd. dat, zou je toch, dat is eigenlijk onverantwoord. Dat, dat men dat pecht tot zich op ja, ga, ja. Op, de, op den duur ook gaan uh, onschulden. Hè. Dat geldt ook voor de private schulden. dus die, Dat we dus met, met fiscale regels mensen gestimuleerd hebben... om hun hypotheek niet eens af te lossen. Dat is natuurlijk van de gekke. Daar is ook de hypotheekrenteaftrek nooit voor bedoeld. Precies. Het is bedoeld om mensen te ondersteunen bij het aanschaffen van een huis. Ik vind ten eerste dat er een maximum in mag liggen. Dat hoeft niet... Hè, als iemand van een huis van een, van een half miljoen naar een miljoen verhuist... Dan, dan hoeft dat niet allemaal meer door de, door de gemiddelde burger... Uh, via de hypotheekrenteaftrek ondersteund te worden... Um, en ten tweede is het natuurlijk van de gekke dat je wordt gestimuleerd om het niet af te betalen 30 jaar lang. Klopt, precies. Nou, worden wij denk u tot slot een knoflookland? Gaan we die kant op of, uh, of gaat, wordt er op tijd uh, ingegrepen? Wat denkt u? Ik heb nooit gehouden van die term. Alsof er niet ook in Spanje en in Italië mensen heel hard werken. En, en er zijn ook hele goede bedrijven. We kopen ook allemaal graag producten die hè, mooie Italiaanse mode of auto's... Ja, of maar ze niet. hebben toch een andere dus, moraal. Kun je toch rustig stellen? Ja, nou, er zijn, er zijn overal mensen die niet zo'n goede moraal hebben. Um, of, en, uh, ik, ik, <laughs> ik wou net zeggen, want ik, ik ben even van tafel weggelopen. Ik ga zo mijn knoflook weer eten, want dat, ja. dat kunnen we ook een heleboel... Nou, daar is ook niks op tegen. Ik vind het ook een, eigenlijk een belediging voor het woord knoflook, hoor. Maar het, oh, het, okay, het, het, het komt wel uit die landen waarvan we denken... daar hangen ze toch in even een ander bestedingspatroon op na. Uh, maar goed, de kant gaat niet op. Ik zou zeggen, eet uw bordje knoflook nog, nog lekker even op, ja. Ronald Plaster. Dank u wel. He? Hartstikke Met goed en veel succes ja. vanavond. En laat ze even u. een poepie, poepie ruiken daar oké, okay, Ronald Plastek dus, die het niet met me eens is. Die zegt, joh, probeer het niet kapot uh, te bezuinigen. Maar zet ook hervorming in. Dat is op zich een goed idee. Maar ik vind dat wij ons gewoon aan het patroon moeten houden. Dat je niet meer uitgeeft dan je binnenkrijgt. Eigenlijk heel nuchter, heel zakelijk. Wat zegt u? 0800 1121. Mijn stelling is, Nederland moet naar die 01 toe. Leen Hoppen uit Leusden. Ja, goedenavond. Uh, Leen, goedenavond. goedenavond. Leen Otter. Vertel. Ik, nou, ik ben het 100% met je eens. En ik heb wel eens de stelling gebezigd van alle ambtenaren die in de haat zitten naar huis... ...met behoud van salaris, want ze doen toch niks. En als we de missen halen we hem terug. Die <laughs> mensen zitten hele dagen bezig met nieuwe wetten en wetgevingjes waar niemand op zit te wachten. Nou de kamermeester, hè? Vroeger was er een lagere school, die had een bovenmeester. En drie, drie medewerkers, en die stuurde de hele school aan. Tegenwoordig heb je er 16 nodig. En Oh, daar ga je weg, Leen. Jammer, want het verhaal klonk best, best oké. Okay. Ik heb overigens zelf ook als ambtenaar gewerkt... en het is wel de schuld meerendeels van de Tweede Kamer en de regering... die allerlei onzinnige dingen ook vraagt. Maar werkelijk waar, als we opnieuw zouden beginnen... alle ambtenaren zouden ontslaan en opnieuw zouden gaan aannemen... ik denk dat we met een kwart uit zouden komen. Dat is precies denk ik, wat Leen ook bedoelde te zeggen. Arjan van Maurik uit Elst. Ja, hallo, hallo. Uh, meneer Erbaus. Goedenavond. Goedenavond. Ik, uh, ja, mijn, uh, ik ben het uh, deels met je eens met de stelling, uh, in de zin dat, of ik ben het eigenlijk helemaal met je eens, want het gaat er natuurlijk om op de manier waarop. Ik denk dat we in Nederland ondertussen on verzuipen in allerlei regelgeving en uh, regelingen en uh, toeslagenwetten en noem het allemaal maar op. Schaf die hele handen af, uh, Stop met het, uh, en die uitvoeringen van kosten en samenleving, zowel uh, aan de overheidskant, maar ook in het bedrijfsleven, zoveel geld. Uh, wat gewoon veel beter besteed kan worden. En dan komen, kom de, ja, dan stijgen we gewoon met z'n allen uh, weer in inkomsten... en dan komen er vanzelf meer belastingen binnen. Juist. Uh, de, dus de, de stelling kreeg... is eigenlijk... de algemene kosten van de BV Nederland zijn gewoon te hoog. Nou, punt. En één, en, en jarjan, zeer goed. En, en een goede reis verder ja. naar Elst. Oké, okay. ja, Dankjewel en een fijn, uh, goede uitzending. Merci. Arjan van ik dank. Gila, Tabak, die Twitter. Eerdmans, de EU dwingt ons miljarden aan Griekenland en dergelijke te voldoen. En als we daardoor dan armer worden, dan wordt de EU-boos onmiddellijk uit die EU. Ja, dat zit, daar zit ook veel in. Serman zegt: uh, WNL: stop met geld sturen. Dat, dat bedoelt u niet WNL mee trouwens, maar stop met geld sturen naar het buitenland. Logisch, als je zelf rood staat, dan kan je ook geen geld geven aan, aan de anderen. En, en Ras zegt uh, Nederland niet met Griekenland vergelijken, heeft Eerdmans er nu over, maar dan duurt niet meer zo. Lang. Um, Arjan van Gent, uh, die hadden wij net ook. Maar waarom niet in crisistijd hoger tekort accepteren... en in voorspoed terug naar de nullijn definitief en langetermijnbeleid? Prima eens. Jeroen Kumeling, we moeten de macht van de financiële elite breken. Alex Vazen twittert uh, hashtag nullijn. Dat doe ik thuis ook. Werkt prima. Ik geef ook minder uit dan erin komt. Niels Boer zegt rekenen maar op dat het geld gehaald wordt... waar ze het makkelijkste kunnen vangen. En dat is de burger. Eindelijk de overheid hervormen. Eens met jou prima betoog. En Spindokter zegt, Nederland moet naar de nullijn... ...voor de bonuscultuur zonder managers. U kunt dus ook tweeten, dat doet u op hashtag WNL of hashtag Eerdmans. Dan komt u vanzelf bij ons binnen. We gaan eens kijken, mensen aan de lijn. Uh, Geert Ameel uit Nijmegen. Geert, moeten we naar de nul uh, terug? Geert Ameel uit Nijmegen. Ja, Geert, hoor je mij? Ik krijg... Uh, hallo? Ja, hallo. Nou ja, die moeten even nog een keer terugbellen, want uh, die lijn was wat slecht. We gaan naar lijntje 4. Uh, Maarten uit Soest. Ja. Uh, no. Nou, ik een hele mooie oplossing... Elke twee verdieners in één huishouden. Het minst betaalde eruit. En voor die man of vrouw neem je een werkloos aan. Heb je één inkomen per huishouden. En gelijk de werkloosheid weg. Hele mooie bezuiniging. En die andere mag thuis gaan zitten? Ja, bijvoorbeeld waarom zou je... De vrouw laten werken, het kind in de kinderopvang. De kinderopvang wordt weer gesubsidieerd. Laat de vrouw thuis zitten. <laughs> mij... Heb je geen kinderopvang nodig... Schilt weer, en je hebt gelijk een werkloosheid. Ik afwerk. vind het een leuk, maar een, toch een utopisch idee van je, Maarten. Nee, heel simpel. En ik ben het eens met pas sterk. hypotheek aflossen. Ik zit lekker in mijn eigen woning zonder hypotheek. Nou, en zo ja. moet Nederland dat ook voor de rest doen. En wat dat betreft. Je betekent aflossen, snel mogelijk eruit, want je betaalt toch alleen maar rente erover. Ja, zodra ik het kan aflossen, doe ik het ook. Op het moment dat je het kan aflossen, is het werd ja. ook opgelost. Oké, okay, Maarten uit Soes, met, met dank eh, voor het bellen naar avondspits. U kunt ook bellen 081121. Nederland moet dringend terug naar de 0 Dat is wat Rutte te doen staat. Ben oden uit Katwijk, reageert u maar. Ja, ik kan je wat slecht verstaan, maar ik kan je mij goed, je mij goed verstaan? Ben, jij bent goed te verstaan voor ons. Ik hoop okay. ik ook. Ja? Nou, uh, wat, ik, wat me opvalt is dat. Uh, natuurlijk moet Nederland terug naar die nullijn. Of die moet. Uh, die kan, je gaat niet een grote mond hebben en dan zelf niet uh, aan de afspraak houden. Maar wat me opvalt is dat het kabinet heeft ervoor gekozen om. Uh, t, uh, twee jaar geleden, toen de crisis begon, om niet te bezuinigen. We dus hebben ervoor gekozen om de economie te stimuleren. We hebben deeltijd-BIB gekregen. We hebben de mogelijkheid gekregen om uh, niet in tien jaar uh, dingen af te schrijven, aanschaffingen af te schrijven, maar in twee jaar. Ja. Dat heeft geleid tot. Uh, minder belastinginkomsten. Heeft, uh, ze hebben daarmee geprobeerd de economie te uh, stimuleren. Ja. en was twee jaar, in 2012, dus, dus uh, na, twee jaar nadat de crisis begonnen is, om dan was te gaan bezuinigen. Ja. Niet vergeten, dus, uh, het kabinet ook ons geeft uh, tegemoet willen komen. Ja, dat is een en heel, dat ja. dan nu het huisartsboekje slechter uitpakt, ja oké, okay, dan moeten we dan met z'n allen aanmerken. Mag dat geen verrassing zijn, zijn, zeg je ook Ben. Nee, je moet niet vergeten, we hadden al twee jaar eerder kunnen bezuinigen. Oké. Okay. Meer uit Ik... en nu komt het in één keer. Ja. Ben, ben, bedankt. Ik ga meteen aan Arnold Boot uh, voorleggen. Dat is namelijk onze, onze hoogleraar in de show. En die gaat hier vast even op reageren. Blijf luisteren. Uh, Arnold Boot is, uh, is hoogleraar, zoals u weet, uh, economie aan de UVA in Amsterdam. Goedenavond, meneer Arnold Boot. Ja, goedenavond. Meneer Boot, u komt ook net of u gaat een etentje in, ook met knoflook of, of, of niet? Uh, nou ja, het Italiaans, Italiaans. Ja, dus, dat uh, kan best. <laughs> Daar is, <niks> <laughs> is niks mis mee, maar er zit ook een hoop knoflook bij, denk ik. En, uh... Nou ja. ja, ja, nou ja, het ja. ja, kan. Ja, T -t maar, maar... Uh, maar ik, ik kan nu zeggen dat ik over Italië zelf uh, ja. uh, redelijk optimistisch ben. Dus uh, okay. dat land komt er echt wel bovenop. Nou fijn, en het is ook mijn een openingsvraag. Want we hadden net Plasterk, Ronald Plasterk, uh, uh, u weet wel de beoogde partijleider uh, van, van de PvdA. En die ging ja. ook uh, aan, aan een bordje knoflook. En ik zei tegen hem van worden wij geen, geen knoflookland. Uh, want we, zitten, we zijn echt met onze grote mond behoorlijk on, on, onderuit aan het, uh, aan het zakken. Op het, uh, het financiële terrein. Is dat, is dat een dreiging uh, dat, wij, dat wij op die landen gaan lijken? Nou, we gaan niet op die landen lijken, want we hebben, we hebben laten, we, laten we ook een keer positief zeggen... We hebben, ...we hebben op zichzelf een heel sterk land, hele grote overschotten. Op uh, die lopende rekening van de betalingsplans, we zijn, uh, we, op dat punt verschillen wij wezenlijk van de zuidelijke landen. Maar, uh, we hebben, en dat, dat geldt voor de jager, dat geldt voor het kabinet, uh, Rutte... ...een hele grote mond gehad richting ja. begrotingsdiscipline en rest van Europa... En dat betekent dus ook dat Europa zal zeggen... als Nederland zich al niet aan de regels gaat houden... dan is de grofwaardigheid van alle broodingsafspraken in Europa nul geworden. Precies, dus u bent het ermee eens dat wij moeten ook kosten... wat kost alleen al om ons imago en de rest van Europa... moeten wij die 3% handhaven? Ja, kijk, Europa zal zeggen... Als, als we soepel zijn richting Nederland... dan halen we de, dan halen we de collectieve... Uh, afspraken halen we onderuit. Mm -hmm. uh, wat, wat Nederland moet doen, dat is dus nog even iets andere vraag dan wat Europa ons zegt dat we moeten doen. Uh, wij moeten natuurlijk zorgen dat de begroting binnen de kosten keren op orde komt. Uh, maar dat kunnen we voor een groot deel doen. Altijd, de duidelijkheid kunnen we voor een groot deel, niet helemaal, we zullen er echt moeten bezuinigen, maar voor een deel doen met maatregelen. Waarmee we gewoon harde ingrepen doen in de economie, waardoor de economie beter gaat Dat gedraaid. is oké, okay, maar vindt u het normaal dat wij zoveel meer geld al zo lang uitgeven dan we binnenkrijgen? De schuldenberg is onuit, on, ja, gewoon, on, onuitputtelijk, kan je zeggen. Die, die kunnen we niet eens meer zien, zo groot is hij. Uh, is dat... Is dat... Is dat niet uh, een zaak om als eerste aan te pakken... de overheid minder geld te laten uitgeven? Dat, dat moet toch te doen zijn? Nou, we moeten zonder meer, eh, zonder meer moeten we die overheid minder geld laten uitgeven. Maar als, dat, als we dat tegelijkertijd niet combineren okay. met, met maatregelen... zoals bijvoorbeeld een aow leeftijd ja, en versneld, de ja. versneld verhogen... dat soort maatregelen, als we dat niet tegelijkertijd doen... of eigen bijdragen in de zorg, wat heel vervelend klinkt... maar het is gewoon, is gewoon nodig, omdat die zorguitgaven ja, veel ja. te snel stijgen. En er is niemand die een rem zet op zorguitgaven... als je een eigen bijdrage hebt. Dus dat soort maatregelen... ...zul je absoluut moeten nemen. En dan moet je tegelijkertijd moet je ook nog bezuinigingsmaatregelen ja. vinden. En dat betekent minder geld uitgeven. Maar meneer, ja, het is die combinatie. Die combinatie, meneer Botegans-Lippens twittert op de nullijn bezuinigen... ...dat deed Colijn ook in de dertig jaren. Het gevolg was een jarenlange crisis. Ja, maar dat is dus precies waarom ik het over die combinatie heb. Ja. Want uh, als, we alleen bezuinigen, als we alleen bezuinigen, dan is dat kortzichtig. Dit moment moet gebruikt worden om de Nederlandse economie in te richten voor de toekomst. En inrichten voor de toekomst betekent inderdaad dat mensen later met pensioen gaan, dus later AOW krijgen. Dat betekent dat we die hele woningmarkt die op slot zit aanpakken. Dat betekent zorgen dat men een eigen verantwoordelijkheid krijgt, grotere eigen bijdragen. Dat zijn moderniseringsmaatregelen van de economie die absoluut noodzakelijk zijn voor de economie van morgen. En dat moet ja. het kabinet, en laat ik dat misschien even nog benaderen. Ja. Ja, ja. Het kabinet uh, Rutte moet op dit punt... echt visie tonen. Wat is die maatschappij die hij morgen wil? Ja, dat kan hij niet, want Wilders bl blijft daar natuurlijk op in. Uh, die blijft natuurlijk tegen die hervormingen die, en die moderniseringen die u bepleit. Dat zal toch heel erg lastig worden, denk ik, hè, de komende drie weken. Het wordt lastig, maar het is verstrekt onoverkomelijk. Ja. Dus uh, Wilders wil ook geen pure bezuinigingen. Dat wil hij ook niet. Uh, het zal die combinatie van die twee moeten zijn. En vanuit dat perspectief is het misschien wel goed dat uh, Europa druk ja. op ons zet. Oké. Okay. Meneer Boot, mag ik het hierbij laten? Want u gaat ook naar uw bordje knoflook, I Italiaanse pizza of het is een pasta. Dat, dat, dat ja. weten wij allemaal niet. Nou ja, ja, het pasta, pasta. Perfect. Heel, heel erg lekker. Eet u smakelijk, meneer Boot, Zeer bedankt. Wanhopig roept mijn redacteur nu. Ik krijg alleen maar eens aan de lijn. Dus heeft u een mening tegengesteld? Wilt u het met mij? Oneens zijn belt u alstublieft ook op 0800 1121. Ik zeg, we moeten terug naar die 01. U mag dus ook uh, gelukkig van mening met mij verschillen. Arjan van den Berg zegt, uh, dit uh, stop met geld sturen naar het buitenland. Logisch, als je zelf rood staat, kan je ook geen geld geven aan die andere. Granny Smit twittert, Eerbans uh, Vestia huurders... Uh, nou, ik moet ik eens even goed puzzelen waar die nou is gebleven. Vestia, nou ben ik hem kwijt. Jacco van Dijk zegt: ook al is de verleiding groot om niet meer te bezuinigen, maar de financiële markten zullen ons afstraffen met hoge rentes. Um, Rijn van den Wachtendonk zegt: linksom of rechtsom, hoe dan ook, de armsten van de samenleving zijn de klos. Maar waar is die schuld? Jack Leonard zegt: het kabinet met moet ballen tonen en structurele oplossingen implementeren, hypotheekrenteaftrek beperken en pensioenleeftijd aanpakken. Um, Meneer De Boer uit Urk. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, meneer Eerdmans. Um, ik heb eventueel nog... Uh, wat ik, wij niet begrijpen in ieder geval is... dat er in deze tijden van waar er heel veel bezuinigd moet worden... op zorg, uh, zorg en dergelijke... dat er dan uh, ruim een miljard subsidie gaat... naar een ouderwetse techniek zoals windenergie. Ja. Uh, er uh, worden 88 grote windmolens van 200 meter hoog... in het IJsselmeer gezet. Dat is techniek van 12 jaar geleden... En dan gaat uh, de komende jaren in op zijn positiefst een miljard naartoe. En als het negatief uitvalt, dus als er te weinig wind is of iets dergelijks, 1,2 miljard. En uh, 800 miljoen volgend jaar al. ja het is een Dus uh, de ja. eerste 800 miljoen is gevonden als ze dat uh, project niet door laten gaan. Voor je deur. En ze kunnen ja. veel meer um, uh, groene energie, uh, want we moeten het natuurlijk wel aan de, uh, de richtlijnen houden. Maar meneer de Boer... Het is natuurlijk, ja, Rutte zei het al, we laten windmolens niet meer op subsidie draaien. Uh, die, die, dat, dat was zijn statement zelfs in de verkiezingscampagne. Dus het, het lijkt me een oude maatregel van een, een vorig kabinet. Het is overigens wel een investering, ook wat bootbepleit bepleit in duurzaamheid. Het is natuurlijk ook ja, maar, een in, in uh, die zin een innovatie. In duurzaamheid, die, uh, uh, het is bekend dat waarschijnlijk de zonne-energie binnen nu in twee jaar een dubbel rendement op uh, gaat leveren. Stel, dat ze die miljard. Nu gaat steken in 20% subsidie aan zonnepanelen die um, aan particulieren geleverd gaan ja. worden. Dan wordt er op dit moment, want dan particulieren gaan zeker zonnecellen aanschaffen. Dan wordt er op dit moment in deze economie door allemaal kleine ondernemertjes, uh, aannemers en bedrijven, wordt 5 miljard geïnvesteerd. Uh, 1 miljard is van de overheid zogenaamd een subsidie. Maar die um, worden in Nederland gekocht, dus daar gaat 19% btw af dan ja. die 5 miljard. Ja. 19% btw is 1 miljard. Van deze 1 miljard subsidie die je op de windmolens. U zegt gaat, er gaat te veel subsidie is, naar die windmolens toe? Er gaat ruim 800 miljoen ja. naar Siemens in Duitsland. O, en Dan één klein. Um, uh, misschien ambtenaren uh, gebeuren. Maar de minister die dit besloten heeft, dat ja. is mevrouw Van der Hoeven... Meneer Meneboer, we zetten even een punt erachter. Want het, het loopt zo vol met lijnen dat ik u niet tot het in de treuren kan laten horen. U kunt nog twitteren, dat doet u bij hashtag WNL, hashtag Eerdman, hashtag Knoflook. Uh, huurders mogen vertrekbonus betalen, middels grove huurverhoging. En dat is de visie van dit kabinet. Daar was hij weer. Petra Kramer zegt voor, voor Nederland als slachtoffer... van de eigen bekrompen cijfertjes mag ik het hilarisch vinden. Niels de Boer zegt ze moeten stoppen met te veel uitgeven. En Rieks Oosting twittert uh, Eerdmans op de lange termijn denken zonder symboolpolitiek naar de nullijn binnen twee jaar. Beginnen met halveren ontwikkelingshulp. Dat zit, daar zit veel in. Nederland moet dus naar de nullijn. U kunt nog bellen. Ad de Jong uit Delft doet dat. Reageert u maar. Zegt u maar Ad de Jong. Hoort u mij? Ik hoor u wel, maar u hoort mij niet. Dan houdt dat even, even op. Jaap Romein uit Den Haag dan. Hallo. Het wordt helemaal vergeten dat er Nederland behalve schulden ook spaargelden heeft... De gemiddelde Nederlandse huishouding heeft 41.000 euro uh, spaargeld aan, aan spaargeld. Ja. En dat is dan dus echt spaargeld zoals het bij op de bank staat. Maar dat... En dat kunnen we gebruiken ja. voor investeringen in groei, zoals het er net ook genoemd is, die milieuinvesteringen uh, en andere investeringen. Klopt, maar daarom staat er... Dat... Ja. Daarom kunnen we groeien zonder dat de... de inflatie opgevoerd wordt en zonder dat we dus daarmee de begrotingstekort en overheidsschulden Nee, maar, vooral... maar, maar, maar Jaap Bromein, dat snap ik, alleen dat ontslaat de overheid volgens mij niet van haar plicht om minder uit te geven, om gewoon te stoppen met alle vet en luxe die er nog steeds in zit en mogelijk te veel Nee, als, als, als, als, als, we, als, we, als wij weer groeien, dan hoeft de overheid helemaal niet minder uit te geven. En het is natuurlijk altijd zinvol om niet uit te geven nou, aan... daar betalen we voor. Daar betaal ik belasting voor. Daar ga, ga ik, huh? toch geen, ik ga toch geen belasting betalen voor onzinnige uitgaven? Hoezo? Nou, nee, onzinnige uitgaven, dat is altijd een kwestie van definitie, natuurlijk. Ja, dat, dat maar, ben... uh, want er zijn kennelijk heel wat mensen die het helemaal niet onzinnig vinden. Nou, uh, ik om... heb een aantal vertrekregelingen dat... de revue zien passeren met wat bonussen en wat, wat dienstreizen naar Ghana, om eens wat te noemen, waarvan ik denk dat hoeft van mijn belastinggeld niet hoor. Daar kan de overheid uh, direct ja, mee stoppen. Oké, okay. okay, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan inderdaad, dat kun je zo zeggen. Maar dat kun je ook zeggen van de bonussen van bepaalde banken... Ja, maar dat, dat is privaat betalen. geld en dat is geen overheidsgeld. Voor, voor, nee, de, voor maar de meeste moet, banken. Nee, dat betalen wij wel. Want wij betalen wel uh, via hoge hypotheekschulden. Uh, en, uh, die je zelf aangaat. Ja. Belasting, ja. Alle belastingaftrek die dan uiteindelijk ook weer bij uh, ten gunste van de banken komt. Dat betalen wij, dat betalen wij wel. Okay. Ik vind het ook zo onzinnig ja. om... Uh, te, te gaan discussiëren over zogenaamd onzinnige uitgaven. Nou, dat doe je. Dat de economie kunt laten groeien. Bedankt, Jaap Romein. Wat is zoveel uh, andere mensen die nog wat willen laten horen. Jan Jaap uh, Smits komt zo meteen. Ella Mirawi zegt: uh, Eerbans kaas is heel slecht voor je gezondheid. Puur vet, eet al jaren knoflook. En dat is heerlijk. Dat is mooi, want het is inderdaad een discussie tussen kaasland of knoflookland. Welke kant gaan we op? Uh, er komt veel meer binnen op knoflook. Leuk is dat. Hella Kuipers zegt: Als de overheden nu weer bammetjes laten meenemen, kant en klaar, en dan niet declareren. Herk Jan zegt Interessant te weten dat Duitsland een aantal jaar geleden eveneens die 3%-regel heeft geschonden. En dat was toen geen probleem. U kunt op Twitter doorkijken wat er allemaal losgemaakt uh, wordt over de stelling Nederland moet terug naar de nullijn. Rutte en uh, Rewilders en Verhagen duiken onder vanaf maandag. En de vraag is wat, uh, wat er uit gaat komen. Er, er wordt ook nog veel gebeld. Ik, uh, ik zou zeggen, dat hoeft u niet meer te doen, want de lijnen gaan dicht. Wij gaan sluiten voor het weekend. Avondspits. Uh, Houd even rust. We zijn er natuurlijk wel na het weekend weer. Maandagavond om precies te zijn. Half zeven. Met een geheel nieuwe stelling. Al wat de dag ons brengt. Zullen we dat maar zeggen. Eh, zondag natuurlijk niet vergeten. Eva Jinek om half tien. Dan zit daar ook onze Ronald Plasterk. Die we al eerder in de uitzending aan de lijn hadden. Mathilde Santing. En Adriaan van Dis. Dat valt dus ook niet te missen. Zou ik zeggen. Kijk dus ook zondagochtend naar Eva Jinek op Nederland 1. Wij dus maandagavond weer. Wij wensen u met de hele redactie. Een heel fijn weekend. En wat ons betreft graag tot maandag. Dag. Middag 2 uur: de Tros Auto Show. Ja! Met de belangrijkste autobeurs van Europa. Lada bijvoorbeeld heeft officieel laten weten voor mij dat ze niet komen. Porsche Freak en Lambertink over het restaureren van klassieke Porsches. Ik vind het zo gaaf, Car. En rijden met weer een elektrische auto, de Opel Lambera. Hij oogt best aardig te kunnen we niet ontkennen, maar het is ook weer geen Lady Gaga als u begrijpt wat ik bedoel. Morgenmiddag om 2 uur, de Tross Auto Show. We zijn iemand, we bestaan. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Open nu de spaar online rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Hoogstaand Buitentheater Natuur, Stad en Cultuur kom naar Deventer op stelten van 5 tot en met 8 juli in Salland.